Test. Is nu gewoon live op de radio dan? Test. Goedenavond luisteraars, uh, we zijn er twee uur tussen geweest, wegens een uh, plaatselijke stroomstoring. Uh, het is mogelijk uh, dat we over een uurtje weer radio hebben. Momenteel hebben we nog geen muziek, vandaar al even deze korte mededeling. Het stroom is weer terug en uh, volgende week zijn we sowieso weer bij de terug. En ik hoop dat een vanaf negen uur, half tien uh, de programma's weer worden hervat. Fijne avond en alvast bedankt.